Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De stankoverlast rond wassers in de stallen niet goed werken. Dat zijn apparaten die de stankoverlast met zo'n 80% moeten terugdringen. Maar de meeste luchtwassers doen dat niet en verminderen de stank maar met zo'n 40%. Dat komt omdat het vaak slecht nagemaakte apparaten zijn. Dat melden fabrikanten en leveranciers aan Nieuwsuur. Veel organisaties willen nu dat er een overheidscertificaat voor luchtwassers komt... Op de A2 bij Utrecht zijn tientallen automobilisten gaan spookrijden... omdat ze geen zin hadden in een file. Bij de Leidse Rijntunnel was eind van de middag een ongeluk... waardoor de tunnel even dicht was en er een file ontstond. Zo'n 50 automobilisten wilden niet wachten... en zochten tegen het verkeer in een uitweg. Volgens RTV Utrecht greep de politie uiteindelijk in... de boete voor spookrijden is 640 euro... maar het is niet duidelijk hoeveel automobilisten een bekeuring hebben gekregen. De Duitse Angelique Kerber heeft voor het eerst in haar tenniscarrière Wimbledon gewonnen. Ze had in de finale weinig moeite met Serena Williams en klopte haar in twee sets. De 30-jarige Kerber nam met haar overwinning revanche voor de verloren finale van 2016... toen ze het ook tegen de Amerikaanse moest opnemen. In de halve finale bij de Heren ging het gelijk op tussen Djokovic en Nadal. Na vier sets stond het 2-2. De Serviër won de laatste set uiteindelijk met 10-8... In de finale neemt Djokovic het morgen op tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. België is derde geworden op het WK voetbal. In de troostfinale wonnen de Rode Duivels met 2-0 van Engeland. Al in de vierde minuut kwam België op voorsprong door een doelpunt van Meunier. Hazard maakte in de 82e minuten 2-0. Morgen is de finale van het WK tussen Kroatië en Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht is het helder en koel met een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen schijnt de zon volop, dan wordt het 24 tot 29 graden. Maandag wordt het met 30 graden lokaal tropisch. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 They broke down my girl. Love me, love me like that. Love me like we. What about us cash cash remix before je, je mad love chicko's remix Sean Paul David Guetta We zijn in 2 uur aanbeland. 2 uur van de uur breakdown absoluut Ja zoals ik het net inderdaad al zei je hoorde natuurlijk net What about us de cash cash remix van Pink en met Cash Cash Mad Love Cheat Codes. Daarvoor natuurlijk met de remix van deze plaat. En jongens, ik heb nog een filmnieuwtje voor jullie. En dat ik daar echt gewoon al niet eerder aan heb gedacht. Nou, ik, ik weet niet uh, of jullie uh, de, de film, uh, van de film Tag hebben gehoord... Um, de film Tag is uh, een, een vriendengroep. Dat gaat over een vriendengroep die speelt dus al 30 jaar hetzelfde potje-tikkertje. En wat er ook gebeurt, het spel moet doorgaan. En um, de film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Waarbij dus een vriendengroep uit de Amerikaanse staat, Washington... 23 jaar lang hetzelfde potje-tikkertje speelde. En dat doen ze dus gedurende de maand mei uh, van het jaar. Dus één maand lang uh, spelen zij tikkertje. En ik, uh, ja, ik, ik en een aantal vrienden hebben die film dus gezien. En uh, wij hebben dus eigenlijk wel besloten dat wij dat ook willen gaan doen. Dus wij hebben besloten om dat uh, iedere maand augustus te gaan doen. Om eens even te gaan kijken uh, hoe dat gaat uitpakken. Ik ben echt als de dood. <laughs> Want dat betekent dat ze dus ook hier zomaar de studio in dus kunnen gaan komen. Dus uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat, dat wordt nog, uh, nog heel erg spannend. We gaan het, we gaan het allemaal meemaken. Dus mocht ik een keer getackeld worden hier, uh, ja, dan, uh, dan weet je dus uh, wat er uh, in ieder geval allemaal gebeurd is. We gaan uh, lekker door. Ik ga jullie straks wel even op de hoogte brengen van wat we allemaal nog dit uur gaan doen. Maar ik denk dat het toch wel even tijd wordt voor een uh, plaat van Martin Gerks, David Guetta, So Far Away, de Jamie Scott en Romy D.I. Remix. en Garrix en David Pietta Lekker, lekker, lekker We zijn in tweede uur van de, uh, de Euro Breakdown aanbeland en dat betekent maar één ding We gaan natuurlijk weer lekker door met knallen We hebben natuurlijk een heerlijk eerste uur gehad met remixes ja, Want voor de mensen die net pas zijn ingeschakeld vanaf uh, dit uh, vanaf, Ik had eigenlijk zoiets van, joh, het eerste uur Ik denk, nou, ja, weet je, hè de Lijst is niet heel erg veranderd, volgorde blijft een beetje hetzelfde Waarom knallen we niet gewoon eerst een keer een lekkere Euro Remix er tegenaan dus gewoon de Euromix, gewoon twee uur lang hoor je de beste geremixte platen van Europa. Hoor je terugkomen hier in dit programma. In de Euro Breakdown. En uh, ik, uh, ja, ik, zoals ik net eerder ook al zei, uh, ik heb natuurlijk ook nog even een tip voor jullie: uh, tag, film waar je naartoe moet gaan. Dat zijn vrienden die spelen ticketje. En ik ga dat dus ook doen. Dus mocht ik uh, een keertje getackered worden in de studio. Je weet wat er gebeurt. En ik heb ook nog een beetje bizar nieuws voor jullie. Um, en dat is. Uh, het is volgens mij over het algemeen al wel bekend. Maar ja, voor de liefhebbers van McDonald's, uh, als je dit niet wil horen, ik zou uh, heel even uh, weg, uh, wegzeppen. Want uh, bij McDonald's is dus, uh, hebben ze een test gedaan. Een uh, hamburger. Na zes jaar dus zo hard als een hockeypuk. Maar die lijkt dus nog steeds vers. Wat? Ja, dat dus. Ja, over de broodjes en frietjes van de hamburgergigant McDonald's doen de wildste verhalen rond. Het eten zou dus uh, door allerhande chemische toevoegingen zelfs na jaren niet bederven. Het bedrijf probeert hard van het ongezonde imago af te komen. Maar eBay, uh, de eBay-advertentie van de Canadese Dave Alexander doet toch wel het ergste vermoeden. Uh, waar uh, Ellen Lange Lijsten met wel. Geluiden, chemische namen en een scala aan e-nummers. de consument aan de receptuur van McDonald's-producten moeten dan laten twijfelen. spreken de zes jaar oude cheeseburger en patatjes. en van Alexander, dus boekdelen. Uh, de. De mythes die dus, ja, waarvan ze dus dachten dat die onuitroeibaar waren over de uh, ja, houdbaarheid van het snelvoer, worden dus op zijn foto's uh, ja, bewezen. Uh, in een reactie stelt McDonald's geen conserveringsmiddelen toe te voegen aan de rundvleesburgers. Uh, burgerliefhebbers zullen zich bij het zien van de plaatjes, dus ja, niet de maaltijd die Dave zijn dochter op uh, juni 2012 liet halen, uh, ziet er dus verrassend genoeg nog steeds eetbaar uit. En ja, dat is gewoon echt gewoon. Ja, what is the secret? Ja, denk je dan. Uh, reden dus voor hem: de beleger snacks op de veilingsite eBay te zetten. Van de eerste eigenaar nooit gegeten. Was dus de wervende tekst bij de snelle hap van Ontario. En dat vind ik ba. En dat is inderdaad gewoon. Wat? Ja, gewoon wat, wat. Wat moet je hiermee? Dus, jongens, bedenk je volgende keer... als je naar de McDonald's toe gaat... wil jij ook nog gewoon een lekker gezond lichaam hebben... ik zou hem gewoon een keertje overslaan. Maar ja, uiteindelijk, we komen er allemaal toch wel weer terecht. Nogmaals, ja, wat hebben we dit, uh, dit tweede uur... voor de rest allemaal eigenlijk nog meer op de plank staan. We hebben om half negen... hebben we uh, de tip... Uh, hebben we dan van Tim... Uh, van en, uh, en om tien voor uh, negen hebben we dan uh, als laatste dus ook uh, mijn tip. En uh, dan hebben we al uh, we hebben totaal vier tips hebben we dus gehad. Want je had dus eerst de, uh, de tip van, van Patrick. Years and Years. Hallelujah. En uh, All My Feelings van Drake van uh, de Quinten. Dat waren dus de eerste twee tips die we dus in het eerste uur geluisterd hebben. Voor de rest hebben we gewoon weer lekker de platen klaarstaan. Ik ga zo eens even wat leuke nieuwtjes even voor jullie erbij zoeken. Want ik denk dat er nog wel genoeg gebeurt in ieder geval in Muziekland. Zit jij nu op dit moment op het terras? Dan kan ik je aanraden, geniet er lekker van jongens. Want ik heb begrepen dat dit weer voorlopig nog wel even aanhoudt. Ondertussen heb ik ook een plaat gevonden van Ed Sheeran en Chesto. Die twee hebben al samen, al eerder een remix van zijn plaat gemaakt. Maar je hebt nu de plaat Happier van hem. Dat is een, ja, een plaat met een randje. Daar zit natuurlijk een verhaal achter. Waarin hij dus eigenlijk een beetje aangeeft. Ik hoop dat jij gelukkiger bent. En dat, dat, ja, dat, dat zonder hem dan eigenlijk. Dat is een beetje het gevoel wat ik er altijd van krijg als ik die plaat hoor. We gaan eens even kijken wat Chesto daarmee gedaan heeft. Want het is dus de After Hours Remix. 3 minuten 36 op de klok. Dus Ed Sheeran, Chesto en de Happier After Hours Remix. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan gaan vinden. Geniet ervan. Het is zomer in Zandvoort.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 you Echterhouse remix Francesco Chesto Edgeer en Happier. Ik moet zeggen, hij heeft er wel wat lekkers van gemaakt. Absoluut, absoluut. Goed bezig, goed bezig. We gaan in de tussentijd gaan we natuurlijk ook straks weer door naar een volgende plaat. Maar even uh, om uh, even nog jullie een klein beetje. Ja, we zijn, jullie zijn allemaal wel eens in, in een escape room geweest, hè, of niet? Ja, ja allemaal, ik zie handjes in de lucht. Ja, top. Iedereen is wel eens in een escape room geweest. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er ook geweest. Hier in Zandvoort heb je een hele mooie aan de boulevard heb je zitten. Uh, en ik kon er al betaald, kon ik er al mijn weg niet uitvinden. Nou blijkt dus dat er een man is geweest die heeft ingebroken bij een escape room hij kon de uitgang dus niet meer vinden. En dat is dus in het Amerikaanse Vancouver is dat dus gebeurd. Daar heeft hij dus ingebroken bij een escape room. En vervolgens heeft hij daar lekker ontbeten met de burrito. Hij had alleen een probleempje. Hij kon daarna de uitgang niet meer vinden. En hij moest dus de politie bellen om hem dus te bevrijden. De man had niet door dat hij zich in een escape room bevond. Want na het openbreken van de voordeur van het pand, griste hij wat dingen mee. Zoals een neptelefoon, afstandsbediening. En toen hij de tweede ruimte inging in ging, de escape room, vond hij het tijd voor ontbijt. En de Amerikaanse raakte best wel in paniek toen hij niet meer Snapt toen hij naar buiten kwam. En na zijn telefoontje met de politie had hij toch de uitgang weten te vinden. Echt eenmaal buiten. Ja, dan liep hij natuurlijk recht in de armen van de agenten. Uh, Tamara Bertrand, de eigenaar van uh, NW Escape Experience, vertelde dat zij uh, en haar echtgenoot uh, Rob om vijf uur s ochtend een telefoontje kregen met de boodschap. Dat hij dus ingebroken was. In eerste instantie gingen we uit van het ergste scenario, vertelde Bertrand. Eenmaal aangekomen bij het bedrijf. Ja, snapten ze dat de situatie niet zo ernstig was. Dus uh, ja, ze konden er eigenlijk alleen om lachen. En heel eerlijk, ik moet er ook om lachen. Van alle plaatsen waar je inbreekt, breek je in een escape room. En er zijn natuurlijk ook teams uh, in Nederland, verspreid natuurlijk over de hele wereld. die echt leven voor die escape rooms. Hè. Dus die, die zorgen er echt voor. Dat ze, dat ze daar zo snel mogelijk in ieder geval uitkomen. En ik vind dat knap. Ik vind dat echt knap. Want ik moet eerlijk zeggen, wij, wij waren op een gegeven moment echt, echt zwaar buiten de tijd. Want ik heb dat toen hier uh, met uh, onder andere met de, de gezellige club van Café 4 hebben we dat gedaan. En uh, ja, we moesten in principe, we kwamen er zelf nog achter dat we in, het, in de laatste ruimte waar we waren. Want dat was volgens mij verdeeld in, in drie of vier ruimtes. Dus we waren bijna bij de laatste ruimte. Moesten we dus nog vier of vijf andere uh, opdrachten vervullen. En daar heb je maar een uur de tijd voor. Dat is kort hoor. En zeker als je moet... Je moet, ook maar even, je moet het ook maar net even doorhebben. Je moet het echt maar even doorhebben. Dus ik, ik, ik vind het knap dat er zijn gewoon mensen die het gewoon binnen... Maar drie kwartier, gewoon veertig minuten, gewoon, gewoon flikken. Die doen het gewoon. Ik moet heel eerlijk zeggen, nou ja, wij, wij hebben het niet gered. Maar het, ja, het is wat. Je moet het talent hebben, je moet er aandacht voor hebben. Dus ja, nogmaals, ook een tip dus voor de inbreker. Voor heel inbrekend in Nederland. Breek nooit in een escape room. Want je komt er niet uit. Blijkt maar weer dus. Jongens, om half negen... Gaan we naar de tip van Quinten luisteren. Oh, Quinten, sorry, van Tim luisteren. En ik kan je wel vertellen, Tim heeft een, een juweeltje uit de oude doos gepakt. En dat is zeker genieten. Dus ik zou lekker blijven luisteren. We gaan nu luisteren naar de Of remix van uh, Portugal The Man. En met de plaat Feel It Still heeft twaalf weken in de Euro Breakdown gestaan. Ik ben benieuwd wat uh, ja, Of hiermee gedaan heeft. Ik uh, ben benieuwd of jullie hem lekker vinden. Nogmaals, half negen gaan we naar de derde tip toe. En daarna gaan we natuurlijk weer lekker knallen met die remixes. Dus tot zo. You'll you leave me down Onverwachts lekkere plaat. Holy, de Plastic Funk Remix. Van Rodes, Plastic Funk en El Barman. Lekker jongens. Ja, dit, dit, dit, dit twee duur zit ook weer gewoon vol verrassingen, Lekkere plaatjes. En hey jongens, ik heb goed nieuws. Want we gaan eindelijk aan de derde tip. Gaan we beginnen. Want we gaan naar de derde tip van Tim. En Tim die heeft een, een lekker plaatje heeft die, heeft die gekozen. En terwijl we even het laatste stukje van Holy laten weg hebben. Gaan wij jullie langzaam voorbereiden. Want Tim is een, een echte muziekkenner. Kun je eigenlijk ook wel zeggen. Tim en ik hebben ooit eens een keer een wedstrijdje gedaan. Uh, nummers herkennen bij, uh, bij het, het al beroemde Café 4. En uh, uh, daarin uh, ja, heeft Tim, moet ik eerlijk zeggen. Heeft hij toch wel echt heel erg goed van mij. Heeft hij toch wel van me gewonnen. Want het was op een gegeven moment het beste van de 20, volgens mij. En heeft hij toch maar met één nummerverschil weten te winnen. Terwijl Tim al heel snel op voorsprong kwam. Maar Tim is dus niet alleen iemand die echt de, de nieuwe platen uitzoekt. Maar Tim is dus ook iemand die dus uh, af en toe is met een onverwachts plaatje komt. En ik denk dat jullie deze plaat van Tim absoluut niet gaan verwachten. En dan heb ik het over Touch Me Here van Total Touch. Lekker tipje Tim. We gaan het er aan. We'll touch you there. Je hoorde de MC Laffel in de tent. Die kon mij natuurlijk nog even vergezellen. En ja, het is natuurlijk, jullie hebben het gemerkt. Het is een beetje een, een, een lonely uitzending. Uh, maar dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Het is allemaal helemaal niet erg. Want we hebben gewoon de Euromix. En dat betekent dat we gewoon lekker doorgaan met knallen. We kunnen het ook wel een keertje alleen doen. Er zijn een aantal artiesten uh, waar ik zelf een hekel aan heb. Mag ik mededelen? Mag ik echt meedelen? En dat is gewoon puur vanwege de attitude die ze hebben. Uh, helemaal veranderd eigenlijk van stijl. En uh, ja, uh, een beetje denken dat ze het Beyonce zijn van deze wereld. Maar dat zijn ze niet. Uh, David Muller uh, is uh, veroordeeld omdat hij dus, uh, Taylor Swift dus onzedelijk heeft uh, betast. Dat uh, laat zij uh, in een uh, laat, laat zijn interview laat zijn, laat weten. En um, ja, hij laat in ieder geval weten dat zij dus een enorme fantasie een, een, een, fantasi heeft. Ik ga gelijk gelijk stotter stotteren. Zo overstuur ben ik. De radio-dj die na het voorval zijn banus heeft verloren... en door een rechter in Colorado schuldig heeft bevonden... vertelde Radar Online dat hij niet snapt dat Taylor Swift zichzelf nog recht in de ogen aan kan kijken. En hij zegt dus echt, ja, echt... Je hebt mijn leven verwoest. Ik was nog helemaal niet klaar voor de foto. Ik geef toe dat het raar was, maar ik heb haar nooit gegrepen. Het komt niet eens in de buurt van wat er gebeurt, zo zei hij dus. En ja, Mueller klem dus eerder al onschuldig zijn. Hij zegt, ik word altijd een heer, zo zei ik altijd. Let op je bagage, er is hier een dame. En vervolgens wordt ze ja, word hier dan van beschuldigd. En hij zegt, ja, ik ben bang dat ze nooit meer dat ik nog maar met vrouwen kan gaan praten. Ik ben mezelf niet meer, ik kom niet meer in de buurt van vrouwen. Hij heeft het er flink te pakken. Dat is vervelend inderdaad, ja. Ja, ja dat zeg, ik was al niet zo'n fan van Taylor Swift. En ik hoop echt, echt, echt, echt voor haar dan dat, dat, dat, ja, dat, dat wat zij dan zegt dan ook waar is. Maar ja, ze heeft al wel weer eens een, een carrière en knoppen geholpen. Nou, alleen die van haar nog. En dan zijn we compleet. Nee, joh, grapje. Dus ja. Ja, jongens, we gaan weer even lekker door naar de volgende plaat. Want uh, ik, ik moest even goed zoeken. Uh, want er zitten natuurlijk een aantal, andere nummers tussen waarvan ik wel denk van ja, ah, ja ah, vind ik zeker lekker. Vind ik echt zeker lekker. En uh, we hadden net het net natuurlijk over... dat ik een beetje alleen ben eigenlijk op dit moment. En ja, dan, dan is er maar één plaat... die je eigenlijk kan draaien. Zijn jullie ook allemaal wel eens bang om alleen te zijn? Nou, ik niet. Absoluut niet. Ik vind het ook wel eens lekker in mijn eentje. Alles lekker huggen en voor mezelf hebben. Maar Martin Gerks en Dua Lipa denken daar alleen over. Die hebben de Conroe Remix hebben we klaarstaan voor jullie. Dat Care was great at the Hands On each other Couldn't stand To be far apart Closer the better Now we're picking fights And slamming doors Magnifying all our flaws And I wonder why Wonder what for Make your own kind of music. We hoorden je net voorbij komen de F9 Remix. Dat is dus van Paloma Faith en F9. Hebben deze een lekkere plaat gemaakt. Jongens, we zijn uh, alweer uh, bijna aan het einde van het programma. En dat betekent het is kwart voor negen. Nog een, een kleine vijf minuutje. En je hoort die stoel hier kraken, jongen. Onder dat goddelijke gewicht van mij. En uh, ja, dat betekent dat we alweer. Uh, bijna aan het einde zijn. We hebben natuurlijk straks mijn tip hebben we nog om tien voor negen en uh, daarna gaan we straks nog even lekker afsluiten. Ga ik nog even kijken of ik nog een lekker juicy juicy nieuwtje voor jullie kan vinden en uh, ja heerlijk. Dit was uh, eigenlijk wel, een, uh, wel weer even een ander programma hè. het was wel weer even, even spannend het was even, even de Euro remix maar dan weer even helemaal anders even helemaal back to business. Heerlijk heerlijk ah, kan ik wel van genieten hoor af en toe voor zaterdagavond. Ik moet me nu natuurlijk straks langzamerhand gaan voorbereiden. Want ik moet me straks gaan opmaken voor een avondje knallen. Bij de leukste kroeg van Zandvoort. Dus uh, ja. We gaan, het, uh, we gaan het meemaken daar. Ik ben, uh, ben benieuwd. En ondertussen heb ik een, een, een, een nieuwe plaat. Weer, had ik alweer voor jullie gevonden. En uh, ik, ik ben uh, sinds zijn eerste auditie ben ik wel, wel redelijk, uh, redelijk ja, fan wil ik niet zeggen. Maar ja, ik vind hem goed. Ik vind hem echt goed. Misschien kun je zelf wel zeggen fan. Hij heeft, uh, een, uh, een, hij heeft, tijdens het X-Fact heeft hij opgetreden. Daar heeft hij het nummer van Talisa's Young. Heeft hij dus op zijn eigen manier heeft hij dan gemaakt met nog een mooi stuk rap er doorheen. En ja, sinds, sindsdien is hij eigenlijk toch uh, wel, wel echt goed aan de weg aan timmen. Nou, hij is er even een tijdje tussenuit geweest, maar is weer helemaal terug. En er is een remix dus gemaakt. Dan heb ik het over James Arthur. Uh, die het nummer natuurlijk uh, een hele een mooie romantie nummer Say You Won't Let Go heeft gemaakt. En uh, Luca Schreiner die denkt, ja weet je, lekkere plaat, maar daar kan ik een remix op maken. Daar gaan we nu naar luisteren. We gaan dus luisteren naar de Luca Schreiner remix van James Arthur Say You Won't Let Go. I met you, in the dark. you me up. you made me feel as though I was we danced the night away, we drank too much I held your hair back when you were throwing on And you smiled over your shoulder For a minute I was stone cold sober I pulled you closer to my chest And you asked me to stay over I said I already told you I think that you should get some rest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 ever, and I swear that every day you get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling. Your love is more than worth its weight gold. We've come so far, my dear. Look how we've grown. I wanna stay with you until we're grey, love. Just say you won't let go. Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Ja, heerlijk jongens. Ik vond hem echt, echt geslaagd. Say you won't let go. Lucas Feiner. En natuurlijk onze prachtige, prachtige plaat van James Arthur. Ja, ik vond hem echt lekker. Ik vond het origineel vond ik al goed. He, daar daar valt, uh, ja, valt in mijn geval niet over te twisten. Ik vind dat hij sowieso een hele prettige stem heeft om naar te luisteren. Hij heeft uh, natuurlijk ook een platen met Rudy Mantel heeft hij gemaakt... En uh, ja, genoeg gelul. Want het is tijd jongens. Het is tien voor negen geweest. Het is nu negen voor negen. En dat betekent maar één ding. We gaan naar de laatste en final tip luisteren van deze week. Want ja, we hebben net natuurlijk al eerdere tips hebben we al gehad. Uh, we hebben de tip van zowel uh, Patrick gehad. Halleluja, Years and Years. De tip van Quinten, In My Feelings van Drake. En natuurlijk de tip van Tim ...van Touch Me Here, van, ja, Touch Me Here de plaatjes en Total Touch. En ja, we gaan mijn uh, niveau remix erbij pakken. En ik vind dat op dit moment, vind ik dat nog steeds wel een van de platen... Uh, ...vind ik nog steeds lekker. En, ja, hij zal inderdaad wat vaker gedraaid worden... ...maar ik kan je wel zeggen dat deze versie ook wel wat meer aandacht verdient. En uh, hij heeft natuurlijk een tijdje op, op, uh, op één gestaan. Ik denk dat hij volgens mij uh, drie tot vier weken op de nummer één heeft gestaan in de Euro Breakdown En dan hebben we het over Calvin Harris met Dua Lipa en One Kiss. En ik heb nu de Rehab Remix heb ik te pakken gekregen. Speciaal voor jullie gaan we deze nu draaien. Dit is mijn tip tevens de vierde en de laatste tip. We komen straks weer bieden terug om dit programma af te sluiten. Maar eerst even lekker nog even One Kiss'en. One Kiss Rehab Remix Calvin Harris Dua Lipa. Let me take the night I love real easy. And I know that you still wanna see me go, go, go. On the Sunday morning music real loud Let me love you while the moon is still out Something in you Let up heaven in me The feeling won't let me sleep Cause I'm not Tip One Kiss Rehab Remix. Lekker. Dualipa. Calvin Harris. Oh jongens. Ja, dat was hem dan. De vier tips ga ik nog heel even voor jullie op een rijtje zetten, want we hadden natuurlijk de eerste tip van Patrick, hallelujah, years and years. En de tweede tip is natuurlijk van Quinton, in my feelings Drake, touch me there, total touch is natuurlijk van onze eigen Tim Koemans. En One Kiss Rehab Remix, Calvin Harris, Dua Lipa is mijn tip van deze week. De, de lijst van de Hero Breakdown, voor de mensen die dat nog niet weten, die misschien net komen binnenvallen, is natuurlijk altijd terug te luisteren. Op Spotify. Ik heb de lijst daar gewoon openbaar staan. Dat betekent dat je de lijst door kan luisteren. En ook onze tips daarbij weer ziet. Die zullen een week lang zullen die daar staan. En zaterdag zal de lijst natuurlijk weer helemaal worden bijgeschold. Zodra er natuurlijk ook weer nieuwe nummers uh, bij komen. Dus uh, neem dat even mee. Ga even naar, naar je Spotify-account toe. En uh, kijk daar dan. Uh, zoek daar dan op de lijst. Uh, Euro Breakdown. Dat is zeker even uh, de moeite waard uh, om uh, daar eens even uh, naar uh, te gaan. Uh, Gaan luisteren, om het zo te zeggen. En mocht je vergeten zijn hoe die lijst nou ook alweer heet. Dit is de Euro-Breakdown. Inderdaad, dat is de Euro-Breakdown-lijst. Die jullie eens even moeten gaan opzoeken. Dus um, ja, dit was eigenlijk een, een solo-programmaatje deze week. En uh, natuurlijk hoop ik uh, volgende week uh, iedereen uh, weer bij mij te hebben. Uh, wat leuk nieuws voor de mensen die uh, ja, al een, zeker meer dan een jaar luisteren uh, naar de Euro Breakdown. 26 augustus is het moment daar. Dan ben ik een jaar actief met de Euro Breakdown. En ik wil heel wat, wat, ja, wat vette dingen eigenlijk gaan doen. Ik uh, ga nog niet precies zeggen wat. Daar ga ik op een ander moment ga ik daar nog een keertje op, uh, op terugkomen. Maar uh, ja, voor nu denk ik dat het gewoon lekker is om gewoon het programma af te sluiten. Met een, uh, ja, met een, uh, met een, met een plaatje. Met een lekker, lekker plaatje. En ik, uh, ja, ik zit nog een beetje te twijfelen. Welke gaat het nou worden? Welke gaat het nou worden? Wat zullen we nou doen? Zullen we... Ja, weet je, ik, die, die gaan we gewoon lekker doen. Die doen we gewoon. Dat doen we gewoon. Wij gaan lekker afsluiten met een uh, plaat van Kygen, Kygo, Justin Jesso. En uh, Cascade heeft hier meegewerkt. Dus, aan de remix, dus een Cascade remix. Zo gezegd. En uh, ik ga jullie heel veel luisteren wensen met deze plaat. Zijn jullie vanavond nog van plan om het dorp in te gaan? Kom zeker even langs café 4. Patrick is aanwezig. Tim is aanwezig. Ik ben natuurlijk ook aanwezig. Gaan we er een lekker feestje van maken? We gaan er lekker van genieten. Tot zover de Euro Breakdown. Ik wens jullie nog een heel fijn weekend. En natuurlijk hoop ik jullie straks nog te zien. En wellicht tot volgende week. Dus jongens, het wordt tijd om even te gaan stargazen. You're saying this Heaven can help us, well, maybe she might. You say it's beyond us, what is beyond us? The sea and the We've been meteoric, even before this burns half as long when it's twice as bright. So